Nou, ook past dat wel in 15 seconden. Funknight. Night. dank aan Nigel Pelders voor de sport en het nieuws. Het sportnieuws. Twee en een halve over vijf. Dit is tot zeven uur. Langs FM. Ja. Funknight. Funk <middels> do you wanna have some fun? 1985 hielden daar de maxi versie van. Langs gaat er Funk Night is it. dit is Bobby Naan, komt uit de playlist. This is Too Young, Now hoor je Sharon activate. You Sharon Wedd, komt vanaf uh, HLP uit 1983. Even goed kijken van de hoek. En dit is Instant Funk, waar langs gaat MM Funk Night, ook uit 1983. Hier is Blazin. Ik 83 dat was 16. Funky we langs dat de wen. Langzaat de Funk 5 voor half 6. We zijn tot 7 uur. Met de beste Funk Disco en Soul van de Langstraat natuurlijk. En dit is Huge Masekeda. De maxi-versie van Lady, de oude Dreamboy. Tot uh, Leftfield en uh, schuine streep New Wave voorbij komen hier bij van de Wendt Funk Night. Vet comment was dat, 1987, Rochester. Zoeken Zoek nu van Patrice Rushen, Forget Me Nuts, 81. Hier zijn we. Of kom naar onze venture en omzet. Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Info en hits. Oké. Okay. Langstraat FM. Funknight. No me salgas con ese idi te estoy esperando. Bueno, estoy tarde porque estaba aprendiendo un baile nuevo. What is smurf? No, que smurf, estoy hablando del huevo. ¿El qué? El huevo, mami, el huevo. Déjame decirte cómo. Bueno, así me. Bueno, primero te mueves para la izquierda y después para la derecha. Entonces, echa para adelante y echas para atrás. No hay razón para estar atrás. Échale salsa, baby, salsa. Yo, come on in, man right. Hey, man, I hear here yeah. talking about this new dance called the Quavo Man, I know about that Yeah, man, let me show you Move to the left, then the right There's no need to be tight Lean to the front, then the back Now we're on the Quavo track Quavo track And to the right. This playbo dance is out of sight. Come on, dance, don't be shy. God, grab a girl, girl, grab a guy. Move to the left and touch the floor. Back to the right, now shake some more. I'm gonna Feest was dat. En nu even al dancing. een night 11 september 2021. En dit is deze jaar. We zijn op 7 uur. Dit is live. You Can't run to- Dale Koenig, Sedan, Ashford Simpson, Gil Freeman, Little Thomas, Gavin Christopher, Tom Brown, Diana Ross en dit is een souvenir, souvenir van Kerry Lucas. To Your Dream. Hier bij Langzijn de band Funk Night. Zaterdagavond. Ashford en Simpson. He is out of the world. touch De Stadderband Funk Night heeft maar twee nummers gemaakt: 1 in 85, deze dus, en eentje in 89. Dit was Mr. Right. En hier is Little Thomas nog een keer, Sexy Girl. Christopher back in your arms was dat. En dit is Tom Brown himself. De remix van The Loop. Dadelijk om 7 uur is het de tijd voor Peter Sterreburg in Peters Platenparade. Die 84, dat was swept away. Dit is Fonzie Torte, langs we langs houden we met Funknight en Playmate. En dan houden we de Velotime Brothers, Ra Peter Sterrenburg, hier op Langstraat FM. I say now, we wanna die... Dat was Playmate. De laatste is van de Valentine Brothers. Computer Boogie is dit. Na het is van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg, Peters Platenparade. Mij hoor je volgende week weer. Langs de Wem Funk Night. Op de zaterdagavond En misschien wel ergens tot de week. Ook nog wel langs het nieuws. Wie weet. Bij weekend verder. En tot de volgende. FM Nieuws.